Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Ho, ho. moet met het NOS-journaal. Het kabinet belooft dat burgers en kleine ondernemers niet de rekening gaan betalen... voor de vervuiling die grote bedrijven veroorzaken. In reactie op het vandaag gepresenteerde ontwerp Klimaatakkoord... zegt het kabinet dat burgers alle veranderingen op tijd moeten kunnen zien aankomen, begrijpen en betalen... In het klimaatakkoord staan plannen om de broeikasgassen in Nederland terug te dringen. Zo is er afgesproken dat meer huizen van het gas afgaan... de accijns op diesel- en benzineauto's omhoog gaan... en er meer windparken worden gebouwd. Er zijn nog eens negen verdachten opgepakt... voor de moord op twee Scandinavische vrouwen in het Atlasgebergte in Marokko. Ze werden maandag met doorgesneden kelen gevonden in hun tentje. De negen nieuwe verdachten zouden bekenden zijn... van de vier mannen die al vast zaten voor de moorden... Waarschijnlijk was het een terreurdaad. Een aantal verdachten zou trouw hebben gezworen aan IS. Het vliegverkeer op de Londense luchthaven Gatwick... heeft vanavond opnieuw kort stilgelegen... omdat er weer een drone zou zijn gesignaleerd. Inmiddels wordt er weer gevlogen. Woensdagavond werd het vliegverkeer op Gatwick voor de eerste keer stilgelegd... nadat er drones waren gezien. Dat duurde anderhalve dag. Tientallen vluchten werden geschrapt... en zo'n 120.000 passagiers waren de dupe. Een marathonkerkdienst in Den Haag voor een uitgeprocedeerd Armeens gezin gaat door. Ook al wil staatssecretaris Harbers niet zijn bevoegdheid gebruiken om het gezin in Nederland te houden. Al acht weken worden er non-stop diensten gehouden. Omdat de politie niet bij een kerkdienst mag binnenvallen om het gezin op te pakken. Volgens de initiatiefnemers van de marathondienst zijn er genoeg bewijzen dat het gezin gevaar loopt in Armenië. Maar doet de staatssecretaris daar niets mee? Het weer nog Later vanavond en vannacht vallen er nieuwe buien. Minima liggen vannacht rond de 8 graden. In het weekend blijft het wisselvallig bij zo'n 9 graden. Maandag en de kerstdagen verlopen droger. Maar ook dan is er niet veel zon. Dit was het RMS Journaal. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zie het. Oh, lekker hoor. Vrijdagavond zie je het weer in de house. Oh ja, en, en ik zit hier uh, op een klein krukje, Dennis. Uh, en uh, zegt Dennis, ik hey, zit nog met de stekertjes ja, te klauwen. Jongen, jongen, jongen, jongen. Jonge, kom je net binnen of zo? Ja, waar ben je nou? Waar weet ik nou? Ik zit zo wat half onder de mengtafel. Jezus, he? wat ben je aan het doen daar beneden? Ja, uh, ik denk dat er iemand hier een uh, stoel gesloopt heeft. Oh jee. Ja, oh jongens. Echt, uh, tijd voor een uh, nieuw kerstcadeau. Een nieuwe stoel voor in de studio. Uh, het liefst een mooie barkruk. Of heeft iemand al te veel kerstkrantjes uh, hier wegensnaaien, Dennis? Dat kan uh, zomaar. Ik weet het niet hoor. Het, het kerstdiner het, het, het moet nog komen. Het geeft wel een hele andere dimensie hier hoor ja. in de studio. En, en, en ze zeggen toch al, je moet uh, klein beginnen. Ja, ja, onderaf beginnen. Maar ja, na zoveel jaar dan, uh, had ik toch wel gehoopt dat we wat hoger zouden zitten. Ja. Hé, hey, maakt niet uit. Uh, we zijn er weer gezellig bij. Uh, zie je het op jou zie je in Sanford, Ja. Ik ben, <laughs> ik ben geïnstalleerd. Dat zie ik. Hé, hey, zie je het vanavond weer. De laatste reguliere uitzending uh, eigenlijk van het jaar. Want ja, volgende week. Of de laatste, zie je het, van 2018. Dan gaan we eventjes knallen, hè. De ja, zie dat je kan me, Dat kan maar één ding betekenen. Oh, Ik heb er zin in. Ja, ik ook. We, zijn de voorbereidingen al gestart? Of is het een last minute uh, klusje nee, die bij gaan, jou? die gaan uh, in de loop van de volgende week beginnen. Een last minute klusje dus bij jou. Ja. <laughs> ja, ja. Hey, maar ja... De mensen zitten erop te wachten. Hè? Twee uur lang uh, gezellige nieuwtjes. En hoe zijn de nieuwtjes deze week, Dennis? Uh, heel erg. Uh... Magertjes? Ja. Oké, okay, hoe kan dat nou? Ik heb geen idee. Het gaat allemaal een beetje over dingen waarvan ik denk: ja, wat hebben wij daarmee te maken? Ja, nou ja, hier kijken. Het grootste nieuws natuurlijk was de welbekende DJ Edwin Evers, dat hij vandaag voor het laatst was. En oh, zeg... is dat zo? Onder welke steen heb jij gelegen? Goedenavond, Dennis. Ja. Ik denk dat het in elk programma is geweest. Uh, dus wij gaan er geen aandacht meer verder aan geven. Dus ja, wat gaan we straks wel doen? We gaan natuurlijk heel veel nieuwe platen draaien. En ja, die mailbox staat weer vol. Kerstnieuwtjes ja. En ook uh, wat kersttintjes hier en daar, hè? Ja, ja, ja. Eigenlijk uh, moeten we even Joey bellen. Ja. Wat? Joey die verklaarde onze afgelopen zomer helemaal gek met Kafferhousen. Ja. En, uh, en Sjaak was het toch, Sta uh, stap ja. voor stap. Ja, dat het een uh, slechte plaat was. En dat het en helemaal niet zou en ja, scoren. En, jij, en ik zei al van, ja dit wordt hem, dit wordt de plaat. De, dit jaar eigenlijk. Nou ja, die jongens Kafferhausen en Sjaak, ja, die zijn niet zo slecht bezig. want ja. Die denken ook, hé hey, wat Mariah Carey kan, dat kan ik ook. Oh, oh, oh. Kijk eens, yeah. ha -ha. We zitten helemaal in de sfeer hier in de studio. Kappels en jagbets, stopers, Ik Kom binnen als we op een hoop, hop, hop, hop, En de ho, hop, hop. Hoe krijg je het Ik kom binnen als we op hoop, hop, hop, hop. Iedereen krijgt cadeaus. Ik kom binnen als we op ho hoop, hop, Iedereen krijgt cadeaus. Ik kom binnen als we hoop. Ik kom binnen als we op een hoop. Tik, tik, tik, Ik kom binnen als we op hoop. Gaat, iedereen krijgt cadeaus, helaas. Ik heb hier een pakje in de zakje, Ik ben alleen die bitch, maar mijn rente is erin. Er zit een kerstballer, helemaal geen kerstballer. Wordt helemaal lap, meneer, kerstballer. Vier kerst, beter dan de rest, deze motherfucking fight doe mannen wil komen blakke maar hell yeah Ik heb geen in kerst, alles is vers van de pers, iemand daar al vroeg uit bed Met een hele fan op een gekke goe net, alles gaat lekker gaf, helemaal gek Iedereen krijgt een kerstpakket, je weet hoe we doen, bim bam boom Je weet dus dat paaf en elke zezoom is te ik kom binnen zo'n ho ho ho ho ho ho ho Ik kom binnen zo ho ho ho ho fucking kerst, kerst die nee ik eet als een awesome beest. Ik ben fucking speed, ik ben paping op de slee. Wil niet zitten, kan niet zitten. Ik ben wafie van de drain's. KAB, ik shake de bocht.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 Je om je je Kerst op je radio, met GFM. Hele fijne dagen. Scheven in de bomen. Dus de stof is weer van de box af. Ongelooflijk, wat een beuken van de platen. Lambie en matchie Guts met blop, blam, boem. Uh. Ja, ja, ja. Het, het is uh, van de uh, Once to, uh, to Watch hè van de uh, Gorilla EP. Een sublabel van uh, Mixmash. Linkback Luke. Uh. Ja, ik ben, ik ben normaal gesproken niet zo van die Once to Watch. Nee, in het begin was het wel oké. Okay. Maar er zitten En ertoe... nu zit er. Oh, deze hele EP is lekker hoor. Oh. Ja. Dit, dit, dit is echt een uh, waswat uh, Gesch geschikt. Hé, hey, was was uh, gesproken? Zie het, zou zie je het niet zijn als we er niet bij waren. Wij waren bij uh, Don Diablo. Uh, ja. Klopt? Ja. En wat vinden we er nou van? Mo Moeten Moet we daar wij, nog woorden? Begin ik of begin jij? Moeten we er nou woorden over vuil maken? Het, wa het was uh, hoeveel december was het alweer? Uh, 8, 8 december. 8 december, ja. In uh, de AFAS in uh, Amsterdam voor een malig, uh, Music Musical. Van, ja. En iedereen had er als... Uh, voor, ja, die zei van... Oh, wordt vet, wordt gaaf. Ja. En dat, ik zal is, zeggen, dat is de verwachting. En ik zal zeggen... Wat een ruklocatie. Ja, jij ja, ja, ja, gooit er nog ik een schepje bovenop. Ik ja. moet er even van niezen. <laughs> ja, dat da, was, ik, dat ik, was ik het toch? wat er net ik al vind, van ik, de box uh, af viel. Ik, het is normaal niet netjes om te doen... maar ik vond Avas Live... Het was mijn eerste keer dat ik daarheen ging... naar een concert. Maar het Avas Live... Ik vind het een hele slechte... Evenementenlocatie. Ja hoor, die mogen ze afbreken. Sorry hoor, dat. Uh... Ten eerste ontiegelijk lang in de rij staan. Er zijn en, geen... en, samenleidingen... en dan wordt er op het laatste moment gezegd: ja, uh, je kan gewoon rijen van zes maken. Oh. We dus <laughs> stonden we gewoon een kilometer met z'n twee. Gewoon in. Uh, met we stonden bijna bij de arena, laten we het daarop houden. Ja, nou, oké. Okay. Daar sta je binnen. Nou, sta, goed? Dat dat, uh, staan er, uh, daar staan er zes koop, koop deuren je de, open. Nou, ik sleutel voor de uh, lokken. Er staan er ook weer zes rijen. En in, oh, nee. nou, en in plaats dat er nou weer aangegeven wordt waar je lokker zit, staat gewoon in hele kleine nummertjes welke lokken je moet hebben. Dus, iedereen dus jij zoekt naar je bril. Nou, dus iedereen zichtzacht door elkaar lopen, omdat ze de juiste lokker moeten zoeken. En ik vind nog erg kleine lokkertjes voor die prijs. Ja, want jij uh, duwde nog die hele. Uh, ik uh, ik duw de kast op. Ja. Die, die hele wand ging om. We ja, ja. dus moesten moest moest, zetten. Uh, ik moest proppen. Ongelooflijk. Ja, nu naar de show zelf. Nou ja, de enige. Ja. Ik, wil, ik wil graag mijn moeder bedanken. En mijn vader. Oh nee. Uh, of. of, of uh, <lacht> ja, de show die viel continu stil. Dus, uh, nou, dat, nee, dat is een heel. Ja, veel nou, Moeten we beginnen bij het begin? Gewoon. Ja. Nou, ten eerste. Het ga jij even een intro filmen? Ja, ik ga even een intro. Nee. Dat intro dat duurde gewoon tien minuten. Ja. Iedereen stond op een gegeven moment met zijn telefoon het intro te ja, filmen. Nou, wij denken, nou, en na nou, vijf nou, nou minuten? En elke, elke dag je, nou oké, okay, nou komt het. Nou komt het. Komt die nu? Nee, nog steeds niet. En je, het uh, duurde te lang. En de techniek. Nou ja, we hebben het nog niet over de warm up eigenlijk gehad. Want de zaal die zou open gaan om half zeven. Ja, en, de en omdat starten... de one-only, one uh, dus Armin, uh, of Armin, hoor mij nou, ik uh, zit al bij vol, Don Diablo uh, zou zelf beginnen, die heeft gewoon een video opgenomen. Wat ja. een luierd. Die heeft gewoon twee schermen, dus iedereen zat gewoon een uur lang naar, naar een videomix te, naar kijken. videomix te kijken. Ja, kom op zeg, daar, daar betaal je niet een hoop geld voor, nee. toch? En dan uh, kan ik thuis gaan zitten. En om nog te zwijgen over de boxen die steeds uitvielen. Die waren gewoon stuk. Ja. Dus al met al, ja, een show die, stil, of die uh, slecht begint. Uh, qua entertainment, het zou een show zijn... die zou volstaan met nieuwe, nieuwe effecten. Iets nooit vertoond. Nou, sorry. Nou, een een co 2 kanon, ik, een, een rookmachine en, weet en weet een paar niet, uh, lampen van voren. Ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar uh, die moet nou, nog... Dat, uh, was in... dat was in het persbericht. Nou, Want de organisatie zit normaal gesproken achter de andere... Uh, Even kijken, Donald Let Danny know, uh, Marty Garrick. Uh, ja, dat verwacht je wel dus dat, ja, dat verwacht, ik verwacht ik wel een wat. show, hoor. Ja, ik vond, ja. ja, kijk, ik vond de show zelf, ik vond hem op zich wel leuk. Ook, je weet het, dat ik uh, fan van Don Diablo ben. Maar wat ik altijd een verschrikking bij zijn shows vind, en dat doet hij overal. Altijd die muziek stilzetten, beeld eromlaag, en dan gaat hij weer een verhaaltje vertellen. Dat je, uh, liefde voor iedereen en wees lief voor je mensen om je heen en dit en dat. Ik denk, uh, oké, okay, ik weet het nou wel. Ik, uh, knallen. Hup. Ja, want de zaal liep ook vrij snel leeg. Ja. Dat was een uh, spannend Wij gingen nog drinken halen en zag je toch een stroom van mensen naar buiten lopen. Toch jammer voor een uitverkochte show. En ja, ja toch uh, wel een hoop mensen kijk, die hadden zoiets van, ja, ja kijk de, ik had er meer van verwacht. Ja. Ik, de, ik denk ook, en van, kijk aan de muziek. Ligt het niet? Want ja, zijn nummers, ja, die ja, ja, je komt er een als je ervan houdt natuurlijk. Maar ja, het, het is de manier waarop de nummers in elkaar gaan. Het is allemaal zo, zo sloom, weet je. Dan heb je even 30 seconden nou, lekker springen en uit je dak. En dan uh, heb je weer één minuut rust, weet je. Ja, en het, wa het was ook niet echt uh, als je dan denkt van... nou is het een soort van concert. Ik miste eigenlijk gewoon... Hij heeft genoeg artiesten mee samengewerkt. Ja, geef ze, laat, ze, laat ze een gast La, laat, doen. Laat ze een uh, mooie vocalist gewoon lekker live. Oh, ik weet dat hij de laatste Sensation aan het draaien was. Daar stond hij gewoon live te spelen. En daar, improvisatie. En dat was zo vet. Dus vandaar dat ik denk van... Ja, je, je verwacht er ook uh, Je meer. verwacht uh, heel veel ervan. Ja. En dan valt het eigenlijk ja, een beetje tegen. Ja. Jammer, jammer, jammer, jammer. S sorry Don. Ik, uh, ik, hoop, ik hoop dat hij uh, volgende keer uh, beter is. Ja, ja, sommige artiesten ja, zijn uh, echt op uh, de feesten meer geschikt om uh, ja, andere platen ik, ik, aan elkaar te missen. Wat ik moet ook toegeven, ik ben naar Armin van concert geweest vorig jaar in de Arena. Armin only the best of. Maar dat is echt een show, hoor. Dat is gaaf. Je ziet bijvoorbeeld danseressen die door de lucht vliegen aan kabels en zo. Wat je op z'n season ook ziet. Tuurlijk, dan, je, je moet toch hij, tegenwoordig een beetje uh, entertainment hebben. En dat hij ineens een, een vinylsetje neer gaat zetten met zijn oude klassiekers. Dan denk ik, ja, dat is wel vet, hoor. Ja, en, en je merkt het eigenlijk ook misschien al een beetje in de... Het was uitverkocht, maar in één keer was er zo'n golf aan kaartjes. Ja, ja. Het ik zou even pakken. Ik had er met gemak eentje te pakken. Ik zal je zelf zeggen dat de show begon. Kon ik voor 7,5 euro een kaartje kopen, Dennis. Ja. ja, dan heb je 48 euro wat de kaartjes normaal kosten. Dan voel je je toch knap genaaid. Denk ja, ik dan. Ja, ja, ja. Ja, ja misschien uh, sommige mensen die zeggen van... nou, ik heb een gave show, want het was een uh, alle-leeftijden-show. Uh, ja. Dus uh, ouders die hadden flink in de buidel getast uh, ervoor. <laughs> ja. Ja, dan zeg ik van... oh, jongens, jongens, jongens, maak er nog wat van, hè? Maar ja, we zijn hier natuurlijk uh, niet om alles te af te kraken. Dus we gaan gauw door uh, met... Lekkere nieuwe muziek. En wat heb jij voor ons klaarstaan, Dennis? Wat ik voor uh, Had jij een hele Spaanse plaat? Uh, ja, te een pakken beetje een kregen? Spaans beukertje. Een Maai Spaans beukertje. Michael Feiner met Aventura. Het klinkt in ieder geval lekker warm. Uh, dus knallen we maar in, zou ik zeggen. Dit is hier. Twee uur lang op jouw radio. Zometeen naar de klok van tien uur. Ja. Je hoort het al. Lekker Spaans temperamentje. Daar liep JK. The one and only op, op DJ. Of Jon City. Of zijn kameel door de woestijn. Op zoek naar goud. <hijen> Jij bent hem weer leuk te brengen. <hijen> Dit is hij. Michael Viner nu. Aventura.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 Met Aventura. Ja, ja. Lekker, lekker Spaans plaatje. Dit. Dus, uh, ja. ja, dat doet me weer denken, toch weer aan een uh, beetje zomer. Ja. Oh, Daar zijn we wel weer aan toe hoor. Uh, het is nog niet koud, maar al die wind en regen weer. Oh. Echt, nee. maar, echt Nederlands, hè? Wij zeggen zomer, Spaans. Ik maak de link gelijk naar Indian Summer Festival. Ja. Is, dat, is dat een goede? Nou, de organisatie brengt namelijk de Indian Summer Festival terug tot één dag. Het jaarlijkse festival uh, wordt uh, teruggebracht. Want, waardoor organisator uh, Friendly Fire de kans heeft om op zaterdag 29 juni meer artiesten te ontvangen. En dat is wel of dat niet alles is. Scooter? Ja, je kent hem wel. Hypa, hypa, hypa. How much is the fish? Respect die, uh, to the man die... in the ice cream van. Inderdaad, die dus. Die uh, sluit Indian Summer extra large af. De Duitse scooter verkocht onlangs hun concert in de AFAS uh, direct en uh, live binnen <lacht> binnen een dag uit wanneer we na een tweede optreden werd toegevoegd. Uh, andere acts of de komende die zijn Golden Earring, Mick en Simon, Ronnie Flex <lacht> en Deux Experience, Bissy, Miss Montreal, Wolf, Tony Junior, Femke Louise uh. en Just Silvio. Zaterdag 22 december begint de kaartverkoop dus morgen weer gelijk je kaarten scoren. Ga jij uh, voor Femke Louise? Eh, uh, nee, nee, nee, maar eventjes uh, tussen neus en lippen door. Ik zag uh, Ronnie Flex van de week nog uh, op de boulevard hier een clipje opnemen. Oh, dan kwam je niet daarna visie halen. Nee, dat had hij ervoor al gedaan. Oh. <laughs> ah, dus een primeur. Lekker, en uh, ja, uh, hij had een leuke danseres bij zich, maar die had het uh, een beetje koud. Dus ik denk dat hij een dag later een uh, blaasontsteking had. Dus <laughs> u heeft meer nieuws. <laughs> dus Tot zover. Sir. En dit, was, dit was het door uh, Indian Summer Festival. Nou, en we zijn dan. lekker al opdreven, want volgens mij hoorde ik iets van Armin van Buren voorbij komen. Dit ja. Want uh, ja, Armin van Buren die staat op uh, nummer 1 in de Tweede Kamer Hitlijst. Ja, ik heb, ik heb altijd zo'n hekel aan politiek, uh, ze hebben altijd weinig te zeggen. Maar ja, dit Is What It Feels Like van Armin van Buren is volgens de Tweede Kamer het beste nummer ooit. Het beste nummer ever, ever, ever, ever, ever! Ja, ja, ja. Zo, kwam dat er even lekker uit? Dat blijkt uit de hitlijst, die is samengesteld op basis van de keuzes van een grote meerderheid van de parlementariërs. Het initiatief komt van twee kamerleden van VVD en CDA. Die het leuk leek als de politici, de politici eens een ander beeld van zichzelf zouden geven. Nou, ik zal nooit een ander beeld van ze krijgen. Nou ja, van de week zag ik in één keer GroenLinks die vol. In de pilletjes wilde, dus ja, uh, ja, ja, ja, het wordt steeds gekker. Hoe vind je dat dan? Ik, ik zie dan, uh, ik zie één en één Val Valentijn, heb je je pilletje al ingenomen? Ja, ja, ja. Oh, joh, joh, joh. Man, man, man, man, het, waar gaan we heen? Het, ja, gaan lekker gewoon politiek doen en doe je ding, la maar la laat, laat la gewoon de, pi de, laat pilletjes de pilletjes aan de, de straatratten over. Nou ja, <laughs> ja ze willen overal graantje meepikken. Nou uh, uh, Ja, maar dan, zijn ja. Niet, dan is het geen moer meer waard. Nou ja, ik, ik, ik denk de, de, dat je dan uh, misschien een uh, gerstekorrel, zit te kauwen of wat dan ook. <lacht> ja, ik ga hard op GroenLinks spelen. <lacht> <lacht> nou, tot zover dit nieuwtje. Wat hebben we nog voor moois? Nou, Panic at the Disco. Uh, die plaat die, die gaat als een, uh, als een speer, hè? Ja, ja, ja. Maar wij waren de eerste volgens mij uh, met uh, de David Puentes uh, edit. Ja, de VIP edit. Ik vind hem lekker, Dennis. Ja. Uh, dus uh, knal hem maar in, uh, jongen. En die hartjes omhoog. Penic at the disco, penic at the studio. Dit zijn de high hopes met David Poinders in de mix. Them. Yeah, yeah, Een sfeertje erbij, hè? Ik krijg wat hey. tijdje in de zomer. Zo dacht het wel, hè. De winter duurt mij al lang genoeg. Oh, hij is net begonnen, zeggen we dan. Nou, maakt nee. niet uit. Hé, <laughs> hey Dennis, ja. Jij kwam met heet nieuws, heet nieuws. Want jij bent uh, ook nog een uh, gamer, hè? Ja. Dat, uh, dus, dus jij zal vast wel dag en nacht uh, Fortnite uh, spelen. Maar ja, voor de, de mensen die wat ouder zijn, en die nog gewoon uh, een beetje een uh, 2D-computertje hadden, die keken toch altijd naar Super Mario. Ja. En dan, wat krijg je dan voor Deuntje? Nou, dan krijg je dit. Ja, daar worden we weer helemaal vrolijk van, hè? Dat, uh... ja. <laughs> Dat kan gewoon... Uh... We kunnen dit gewoon wel als uh, filletje gebruiken? Uh, ja, de hele ja, ja, ja, ja. Door. laten we het erachteraan. Ik, ik word hier altijd zo vrolijk van. Je ziet zo'n... Uh... Zo gezellig. Plop, Zo'n patte En daar ja. wordt weer groen. Hé, hey, maar... Ik denk dat er iemand heel veel Super Mario speelt. Ja, ik denk dat u met Oscar uh, veel Mario ja, maar Het speelt. hele internet gaat er vol van dat u met Oscar zijn nieuwe track heeft uh, laten inspireren door Super Mario World. Ja. Zijn er nog geen rechtszaken aan? Nee, want het is niet precies hetzelfde melodie. En nou, gebruikt zij het sounds. Alleen... Nou, de overeenkomst valt gewoon meteen op, want ik luisterde zo. Ik denk, dit lijkt ergens op. En toen dacht ik ineens... hé, hey, dit lijkt op dit, dit nummer wat je nu hoort. En iedereen hey. op YouTube eronder die schrijft het ook. Hé, hey, dit lijkt de Overworld Team van Super Mario. Oh, we gaan, gaan World eventjes World. kijken. Oké, okay. neem dit eventjes in je op. Ja. Ja. Oké, okay, en, en nu de nieuwe van Umberto Toskan: Star Child. <laughs> even, even terug naar uh, Mario. Ja. Ja. Ja. Mario, komt hij? Ja. Hey? Hey, dit, dit wordt een ja, dit wordt een mashup. Uh, dit wordt een mashup potatoes uh, van Dion City, ja, uh, denk ik. Ja, wie weet. Nou, we, we houden hem erin. Of doe maar niet, hoor. Uh, <laughs> Ongelooflijk. Ik, ik ben er nu al klaar mee. Uh, ik, ik vind hem niet zo uh, speciaal, die uur met ons kan. En hij is uh, uit op spinnen? Ja. Uh, ja, jammer weer. Ja, maar ik vind uh, spinnen helemaal een beetje... Ik zat net eventjes uh, te kijken eventjes in de -in, uh, chart. Ja, het, het, het was vrij weinig eigenlijk. De enige uh, plaat die voorbij kwam, dat was uh, de plaat Deep End Toxicated Ja, die is lekker. Uh, dat maar is, ook uh, dat de is... nieuwe Throttle uh, die vandaag uitkwam, die is ook erg leuk. Oké, okay, en de omlaut uh, was dat ook wat? Ja, ook heel vet. Maar die is op uh, Hell Diep uit van uh, Oliver. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat is een sublabel van Spin It. Dus ja, ja, ja, dat ja, reken ik als maar, één ding. Maar, maar, Net op, zoals, maar, maar, op, uh, maar op Hell Diep zal je geen uh, Chris Cross Amsterdam horen met uh, Hij is van mij. Nee. Hou op, hoor. Hou op. <laughs> <laughs> een nieuwe release van Spin It. En ik heb ook zoiets van, wat heeft Fuente nou gedaan met uh, die plaats van Shimmy Shaker? Ja, Hexaco. Voor, voor, voor de mensen die denken van, hé, hey, wat is het nou? Nou, we, we, gaan, we laten we even... Uh... Dan denk je van, oh, de sh uh, Seven Shaker Boys. Yes. Ja? Ja, je herkent het wel. En dan denk ik, dan krijg je dit. je goed goedkoper. Heel kazig, zoals uh, we dat yeah. ook wel noemen. Ik denk, jammer, jammer, jammer. Het had beter gekund. Zeker het weten. En ik kijk naar een AVO Jack Ja, die hoeft zich uh, amper nog te bewijzen. Maar de, uh, samen met de Mighty Fools zijn de nieuwe track Keep It Low... Die is onder andere genomen door niemand minder dan Lateback Luke. Die, die hoor je de laatste tijd ook veel uh, in de remix-dienst, uh, hè? Ja, nou ja, moet for je eens kijken. Voor uh... Chesto, voor Armin van Buren nu de laatst. Ik denk dat hij een uh, gat opvult. Uh, Hardwell natuurlijk, die gewoon even... Zeg, ik doe rustig aan. Ja, maar die, is wel doorga die gaat wel gewoon door met muziek maken. Hij gaat alleen een tijdje uh, niet meer optreden. Nee, no? maar hoeveel uh, remixes heb je de laatste tijd gehoord? Nou, ik heb weinig gehoord inderdaad. Dat wou ik net maar. zeggen. Wel nog een, een, een plaat met Snoop Dogg. Weet je, weer zo, Ja, uh, tuurlijk, maar de ene dood is anders andere brood. En ik denk ja. dat uh, toch... Leepbeek Luke in dat gat uh, misschien nu springt. Ja. ja, oude rot in het vak. En die jongen kan echt draaien. Ah, en produceren, ja, zeker. Dus ja, nou, laten we knallen maar maar in, hoor. Dat een ziek idee, Heerlijk! Halen. Dit is Avro Future Mighty Fools, Keep It Low in de Labour Glue Remix. Binnenkort uit op uh, Walwood Recordings, uh, Avro eigen label. Nou, zometeen gaan we nog even kijken in de charts: what's hot, what's not, wat is er veranderd. Ik weet het zelf nog niet eens. We gaan zo kijken. En natuurlijk, na het nieuws, weer verkeer van 10 uur, door and only DJ Samster in de mix. Pop it down keep it low, pop it down and keep it low, pop it down, oh, oh, oh. Below. it low, low, low. Ja, nou hoor je allemaal, uh, Dennis? Uh, ik zeg helemaal niks. Ben je, ben je allemaal sluiteren stuiteren ervan, uh, nog van die plaat? Wel, deze, ja. Die vond ik echt super Hij ah, is lekker hoor, Avondjake uh, in de Look Remix. Ja, lekker, lekker. Maar uh, het is weer tijd voor The One and Only Charts. What's hot, not what's not. We laten we eens even kijken of uh, de Funky Groove en Jack in House een beetje is veranderd. Nou, niet echt, als ik het zo zie. Niet echt? Nou, dan pakken we toch gewoon een ander genre erbij. Wat vinden we leuk? Nou, ik denk dat House ook wel eens uh, wat anders is. Eh, ja. Of dacht je aan de techno? Nee, maar, nee geen techno. Daar heb ik even nee, geen zin in vandaag. Eh, niet jouw bij vandaag? Nee. Oh, ik kan ook even zeggen, wat is jouw bij vandaag? Want dat, dat is ook vaak tekenend voor wat jij gaat draaien straks. Uh, een diepe zucht. Uh, nou, het ligt er ook een beetje aan wat er in die chart staat. Ja, oké. Okay. Nee, maar het is toch wel een beetje wat jij denkt. Van, nou, dat gaan we er straks draaien. Ik, ga, ik pak gewoon de house charge erbij. Ja, doe gek. Juist, ja, doe is gek. Op nummer 10 vinden we Low Stepper en Roger Sanchez. himself hemzelf met This Feeling. Oh, lekker deze. Maar ik vind Low Stepper ook heel vet hoor. Ja, of Strictly Rhythm. Die jongens die brengen gewoon lekkere platen uit. Low Stepper, Reeboks. En ik zou je zeggen, deze hebben we al een tijdje geleden gedraaid. Hoor. Want dit is samen met uh, Park Sons. Ja, de original heb je gedraaid, toch? Ja, maar het was samen met uh, Roger Sanchez deze. De... Maar nee, die, ja. die jongens uh, van Parkinson's zijn lekker bezig, hoor. Ja, ja. Tegenwoordig uh, hebben ze een promotor van Jansen. Hij was de steltmanager uh, van uh, Roger Sanchez, dus. Doet uh, Roger Sanchez geen stelt meer? Volgens mij niet. Nee. Maar dit is een lekkere crew, hoor. Lekker uh, zomerplaatje dit. Lekker op het strand. We waren gewoon al uh, vooravond. Ja, maar lekker onder de zon. Nog laag zonnetje. Lekker. Goeie plaat. corona heen. Op nummer 9 vinden we Mighty Mouse. Met The Spirit. Ook een beetje feel good allemaal, hè? Ja. Dit uh... is op uh, Clitterbox uh, Recordings. Spannend nu een spannend muziekje. Het klinkt een beetje als de intro. Oeh, oh, heel gaaf. Dit is wel heel gaaf, dit. Mooi ook als je intro hebt of zo, als je moet beginnen. Ja, dit, dit, dit is goud. Dat is heel gaaf, dit. Wauw, hang aan, het, nu, het, aan het de feit lippen. Dat, het spijt dat we die vallen. Kijk is, En de crew komt er weer in. Dit zou zo op defecten kunnen? Ja, de oude defecten ja. Maar we gaan door met de chart, want op nummer 8 vinden we daar Kevin McKay. Start the Party, I Feel Love, Hey Donna Summer, tja Ik ga er even door, want ik vind het niet leuk. Ze vinden a Track en RoboSonic en Ferg Ik ben in arms. Ik vind de paslijn in deze plaats zo vet. Op die het. Super vet deze. En Ferg Dan, ja, die, die komt volgend jaar hier uh, naar Bloemendaal. Ja. Tijdens Housequake. Hoorlijk. Oh, als je hem gaat draaien, dan ga ik wel los hoor. Dat steek ik wel, ja. En op nummer 6 vinden we Jack Beck. Met It Happens Sometimes. Jack Back, ook bekend als David Gadda. En eigenlijk valt het me tegen. Of ja, dat hij er nog steeds in staat. Of juist nu pas... Omhoog schiet. Wordt hij nu pas hij, ontdekt, hij heeft, die plaat. Hij heeft toch bouwvaag gestaan, uh, die plaat. Nou, in andere charts uh, ja. en alles. Maar ik denk dat hij nu pas een beetje het grote publiek... Uh, uh, ja. Dat hij bekend wordt. Ja, misschien wel. Op nummer 5 vinden we daar Cormac met Love on the Line. Oeh, Ook een lekkere groove, hè? Lekkere uh, pompende beat. Get into the Leuk! Hey, dat lijkt net de stem van uh, Ron Carroll. Dat lijkt Ron Carroll wel. Het zou zomaar kunnen, het is uh, ook uh, defect, hè? Ja, maar die stem is net uh, Ron Carroll. En gauw door met de charts. Op nummer 4 vinden we David Penn. Sneaky sounds can't help the way that I feel. I Lekker uh, opwarmetje. Oeh, mm. dit is lekker hoor, dit. Ja, ook van. Op CR2 Records. En die hebben ook af toe een paaltje tussen zitten hoor. En daar zijn we oh, nog lekker, niet bij, duitje, de dit. En we zijn nog niet eens bij de top 3. Nee. Maar ze zijn op dit moment allemaal goed. Dus ja. ik ben benieuwd of die top 3 tegenvalt, hè dan? Ja, ja, ja, ja. Nummer 3 vinden we Natema en Sugar Hill. Kom op, Maar ik vind deze bieten uh, goed, dus. Uh, hij begint lekker, die top 3. Wie je even de Bacardi aangeven? Het lijkt een beetje... een rider. Ik krijg uh, helemaal inspiratie van deze plaat. Ook om wat te doen. Om hem te verbouwen. Oké. Okay. Ja, deze plaat is leuk. Maar ik zie hier uh, meer potentie in. Ja. Wie weet binnenkort op See it Sessions een bootleggy? Schrijf hem even op de lijst. Ik neem mijn laptop mee. Maar dan nummer 2, daar vinden we. Of fire met push, pull en de club. Die heb ik vorige week nog gedraaid Of twee weken geleden in C it Sessions. Een leuk plaatje. Ja, ja. Ik, ik ben het niet helemaal eens uh, ja, met de ziet het weer, hè, De lagere platen die zijn weer leuk. Maar op nummer 1 staat een plaat... Purple Disco Machine met Praise You. Ja, wel plaat van uh, Fatboy Slim. Maar dit, ik vind dit... Het ja, melodietje verveelt nooit. Deze verveelt inderdaad nooit. Nee. En Purple Disco Machine vind ik uh, leuk. Die maakt leuke producties. Ik zou echt, zoals hun naam zegt, echt disco-achtige van platen. En daar hou ik wel van. Ja hoor, ik zeg, deze chart heeft onze see-it-approval. Maar, ik zeg al, het is bijna het nieuwste weer voor een keer van 10 uur. Dus we hebben nog eentje als afsluiter. Even knallen hoor. Happatee! Lekker hoor. We gaan even knallen met even back. En de rhythm in the house.